Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Mensen stonden uren in de rij te wachten om te doneren. Volgens de plaatselijke bloedbank is er nog vooral vraag... naar de bloedgroepen O-negatief, O-positief en AB. Bij de schietpartij in de homonachtclub... Nachtclub raakten tientallen mensen gewond. Een aantal van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Inmiddels is de politie in de club ook begonnen... met het bergen van de vijftig lichamen.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 Nederland telt sinds begin mei 150.000 inwoners van Poolse herkomst. Daarmee zijn er volgens het CBS nu meer Polen dan Antillianen in ons land. Sinds 2000 is het aantal Polen dat zich in Nederland heeft ingeschreven... meer dan voor Sinds 2007 hoeven Polen geen werkvergunning meer te hebben... om hier aan de slag te kunnen. Elf minderjarige asielzoekers in Etteleur zijn opgepakt... naar een grote wegpartij in het opvanghuis waar ze verblijven. Ze sloegen ook het interieur van de opvang kort en klein. De elf verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar. De meesten komen uit Syrië en Eritrea. De aanleiding voor de wegpartij is onduidelijk. Op het station van Eindhoven is een man zwaar gewond geraakt... waarschijnlijk omdat hij op een rijdende trein wilde springen. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij zelfmoord wilde plegen. Afgelopen week was er veel commotie over een Brabantse vlogger die in een filmpje meereed op het dak van een trein. Of deze man dat na wilde doen is nog onduidelijk. Max Verstappen heeft net naast het podium gegrepen bij de Grand Prix van Canada. In Montreal eindigde hij als vierde. De Formule 1 wedstrijd werd gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Het weer het is bewolkt, wallen geregeld buien, soms met onweer. Af en toe breekt de zon even door, door het vanmiddag 17 tot 20 graden. Ook morgen wisselvallig, pas in het weekend voor de Peter. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is er de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg, een kwartier vertraging. Nog een kwartier vertraging op de A4 vanaf Rotterdam naar Amsterdam tussen Iepenburg en Zoeterwoude. De A6, Ledenstad Muiden, 7 kilometer vanaf Almerestad tot Muidenberg. Bijna 20 minuten vertraging. De naastheef van een ongeluk, Nijmegen-Gorkum, de A15. Tussen Ochten en Tiel, 3 kilometer. A27, Almere-Utrecht, rijden tussen Almere-Hout en Huizen. Op de N214, Papendrecht en Leerdam. Richting Leerdam bij Noordeloos 3, richting Papendrecht bij Gorkum, 3 kilometer. In beide gevallen een kwartier vertraging Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. En die begonnen wij met de plaat uit de jaren 80 van Matthew Wilder. Dat was Break My Strides. Ja, voor de mensen die het nog niet in de gaten hebben, het EK voetbal is begonnen, Albert-Jan. Ja, goedemiddag trouwens. Uh, goedemiddag, luisteraars, kijkers, Rob. Ja, we zijn er weer. Ja, en het EK begonnen gisteren. 2-1 voor Frankrijk. 2-1. Ja, de, wat een openingswedstrijd. Er zullen veel mensen het gemist hebben, waarschijnlijk? Waarschijnlijk wel, ja. We hebben het trouwens in de Telegraaf gezien. Want uh, al die oranje spelers waar die momenteel vakantie vieren. De een zit in de Bahama's, de ander zit daar. Dus, eigenlijk zouden ze zich moeten rotschamen, vind je? Ongelooflijk. Maar goed, wij gaan weer uh, heerlijk drie uur lang Zandvoort op zaterdag doen. Uh, terwijl er vandaag en morgen weer uh, gereest wordt op het circuitpark Zandvoort... Na, alle, ja, na het drukke weekend allemaal rond Max Verstappen. Uh, is er dit weekend tijd voor de DNRT Racing Days. Het is een laagdrempelige raceklasse. Vandaag en morgen op het circuitpark Zandvoort. De toegang is gratis. Dus mocht u als Zandvoort dan, dan wel als gast van Zandvoort... zin hebben om naar races te kijken op een laagdrempelig niveau. Schoon dan niet, ga dan lekker naar het circuitpark Zandvoort... en volg daar de ontwikkelingen tijdens de DNRT Racing Days. Vandaag en morgen. Nou, jij had het zei het al, de EK is begonnen. Het is goed dat je het zegt. Uh, vanmiddag uh, is de wedstrijd Albanië-Zwitserland. Dat is altijd lastig. Hè? Ja, een derby hè? Dat is echt een derby. Uh, die begint om uh, drie uur. Die gaan we ook voor u volgen. En natuurlijk, uh, de Grand Prix van Canada zit eraan te komen. En wel op het uh, circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada. En om vier uur is de derde vrije training. Momenteel, na twee, twee kwalificatiesessies... Uh, is, uh, Max Verstappen staat daar op een verdienstelijke vierde plek. Dus wellicht belooft dat wat voor de kwalificatie vanavond om acht uur. Verder hebben we natuurlijk de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen. Zowel dit weekend als volgend weekend in ons prachtige dorp Zandvoort. Uh, het weer is wat, uh, wat, wat ja, het, na een prachtige week... Uh, is dit weekend toch iets minder. Blijft het zo, wordt het anders. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Half vijf hebben we natuurlijk weer tijd voor het dier van de week. En die, die luistert deze week naar de naam Banjer. En het gedicht van de week. Uh, ja, we gaan weer terug naar de realiteit. Naar onze, wat we gewend zijn van de gedichten van de week. Uh, de pakkende titel Leeg om je heen. Het is een tranentrekker van het eerste uur. Rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, zoals gezegd, uh, EK voetbal volgen we, golf uh, gaan we ook volgen... en wel het Lyonnais Open, dat is in Oostenrijk... waar Joost Luiten weer acte de présence geeft... We hebben natuurlijk om kwart over via Pit Report... want er is natuurlijk altijd nieuws vanuit de wereld van de Formule 1. En verder natuurlijk veel meer regionaal en lokaal nieuws. Dus genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... Naar, en kijken naar uw lokale zender ZFM. Ja, we krijgen het weer druk de komende drie uur bij ZFM. En dat kijken, dat doe je heel eenvoudig, hè? Gewoon even via www.zfm-live.nl kan je meekijken tijdens deze uitzending van Softfoot op zaterdag? En hoor je nu op de radio, Andrew Gold. Maybe was the De zaterdag bij CFM je Radio in het Zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En hier is Met Simons.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 We hebben alweer een paar maanden geleden deze van Mick Simons en Catch Release. En er volgt hier een politiebericht. Een tweetal. Een tweetal zelfs. In de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 april... werd er ingebroken in een woning aan de Rode Laan in Zandvoort. Hierbij werd een bankpas weggenomen waarmee kort na de inbraak gepind werd. In totaal werd er kort na de inbraak drie keer met de pas gepind in Zandvoort... en één keer in Leiden van de pintransacties zijn beelden. Niet bekend is of de pinner die op de beelden te zien is... ook betrokken is bij de inbraak. Herkent u de man op de foto's, neem dan contact op met de politie... en bel met de opsporingstiplijn met 086070 6070. 0860 Blijft u liever anoniem, bel dan met meld misdaad anoniem op 0800 7000. En in de bericht staat de Brede Rode Laan, maar het is straat. Ja, dat dacht ik al. Uh, het, uh, en die foto's zijn te zien op de app, hè? Heel goed, ja. Oké, okay. op de CFM hebben we het dan over. Uh, Twee mannen gebruiken harddrugs in station Zandvoort. In het NS-station van Zandvoort is donderdagavond... een 23-jarige Halemmer aangehouden wegens bezit van harddrugs. Er werden onder meer XTC-pillen aangetroffen... De twee mannen waren rond kwart voor twaalf in de avond drugs aan het gebruiken in het station. Een van hen, een 37-jarige Amsterdammer, lag op de grond in zichzelf te praten... maar was niet in staat tot een gesprek. De halemmer zat ondertussen op een bankje. Ook hij verkeerde onder invloed van drugs. Naast hem lagen wat spulletjes, waaronder een zak met elf ecstasypillen. De drugs zijn in beslag genomen en tegen de verdachte wordt proces verbaal opgemaakt. Dat waren ze, de politieberichten. Ja, en voor die uh, mannen in het uh, laatste bericht gaat dit weer niet op, hè? In het donker zien ze je niets. <lacht> Jawel, zijn ze mooi betrapt. Hier is Cadans en in het donker nederpop op zijn best. Ik had het je nog niet gezegd. Paniek om niets, dat vind ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven. Misschien zijn ze al onderweg.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 in en stik niet. Zaterdagmiddag van CFM, twee platen achter elkaar. Als eerste Cadans en in het donker gevolgde deze van Vogt uh, Stevensen. Ja, die hebben we altijd niet meer gehoord. Dat was Sweets Zodapop. Ja, morgen kunnen we kennis gaan maken met de nieuwe Zandvoorters, uh, Albert-Jan. Jawel, uh, want de nieuwe bewoners van Zandvoort... die op het terrein van het Spalier zijn komen, gaan wonen... nodigen nu uit voor een kennismakingsmiddag. De meet-and-greet vindt morgen plaats op het terrein van het Spalier... aan de Kostverlorenstraat.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 Denk hierbij aan een klein schaaltje haring, speculaars, stroopwafels... of misschien een klein schaaltje drop. Of misschien een radiootje, want dan kunnen ze naar Zandvoort op zondag luisteren. Precies, tussen lokales, twee en vijf. Ja, tussen twee en vijf. Het wordt een ontspannen middag met een eerste kennismaking. Statushouders die al langere tijd in Zandvoort wonen... zijn ook van harte welkom. Dus met andere woorden, u allen inwoners van Zandvoort... bent bij deze van harte uitgenodigd... om morgen tussen twee en vijf naar de Spalier te gaan... om kennis te maken met de nieuwe inwoners van Zandvoort. Een geweldig initiatief. Dat dacht ik ook. Zometeen meer over het weer van de komende dagen in het CFM weerbericht. Maar eerst een hit van dit moment uit de Eurobreakdown die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5. Hier is 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard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 Now they're laughing at their face saying, wake up, you need to make money. Zo, het is half drie. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Nou, allereerst nog even terug naar uh, afgelopen week. Het was natuurlijk prachtig. En met name gisteren waren er weliswaar wat wolkenvelden... maar de zon scheen gisteren ook nog geregeld en het bleef droog. De temperatuur steeg naar 17 graden aan zee en 20 graden elders in de regio. Zoals u ziet, vandaag ziet het weerbeeld er anders uit. Het is bewolkt en vanochtend viel eruit wat lichte regen. Vanmiddag is het droog en komt het af en toe zelfs de zon tevoorschijn. De wind waait zwak tot hooguitmatig uit het oosten tot noordoosten en de temperatuur stijgt naar 19 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met over het algemeen vrij veel bewolking. De wind waait zwak uit het oosten tot het zuidoosten en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het is over het algemeen bewolkt en het komt tot enkele buien. Vooral in de middag en avond kunnen er stevig buien zijn en gepaard gaan met onweer. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur stijgt naar een graad of 19. En ook na morgen blijft het wisselvallig zomerweer met geregeld zon... Maar elke dag ook buien. En deze buien kunnen vergezeld gaan van onweer. De temperatuur ligt komende week tussen de 16 en de 19 graden. Het is de welbekende schaafscheerderskou, oftewel het mid-juni-koelte. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Nou hoor, dat is juist wel, Albert-Jan. De zonnebril kan weer even de kast in, hè? Maar ja, daarna komt de zomer toch echt, toch, Albert-Jan? Nou, hij mag maar even wegblijven. Even wegblijven, even afkoelen. Dat voor de kijkers de thuis. Dat is je. de hoofd. www.cfm-live.nl Rooie Vos. Heerlijk. Iris Wienkamer en Tossing and Turning. That's all I do Ooh, ooh, baby, to my surprise, I realize the problem Ja, nou, dat is het. Het heeft echt jaren tachtig geluid uh, bij CFM. hoort de Windjammer en tossing en turning. Een van mijn favoriete platen uit die tijd. Zo dadelijk uh, gaan we weer uh, uiteraard uh, bericht geven met je doornemen. En dan gaat het over het concert wat morgen in de kerk in Fort plaatsvindt. Wat een geweldige hitheid deze. Je de Dua Lipa en be de One op de zaterdagmiddag bij CFM. Zovoort nogmaals een hele goede middag. En volgend weekend krijgen we druk in Zovoort, want dan is het pop-up weekend. En dat betekent dat de Kerkpleinkoncent een weekje verschoven is, Albert-Jan. Klopt, luisteraars en kijkers. Want namelijk in verband, zoals gezegd, met het pop-up weekend van 17 tot en met 19 juni aanstaande is het voor de 19e juni geplande Kerkpleinconcert... een week naar voren gehaald. Dat wordt dus morgen, 12 juni. Dus morgen staan de bekende klassieke serenades... op het programma van het Kerkpleinconcert... van de Stichting Classic Concerts. Vanaf drie uur kunt u uh, dan uh, in de protestantse kerk... genieten van deze speciale muziek... die door het Domstad Blazers-ensemble gebracht zal worden. Werken van Mozart, van Beethoven en de Voorak staan namelijk op het programma. Dus niet volgende week, maar morgen om drie uur het Kerkpleinconcert uh, uh, vindt dan plaats. Het concert in het protestantse kerkplein begint zoals gezegd om drie uur... en de deur van de kerk gaat om half drie open. De entree, inclusief een programma-flyer, bedraagt vijf euro. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En uh, toch een klein beetje EK, hè? Met Kluso. Kun je ons nog aankondigen of? Ja nee. Ja, ja, ja, wat moet ik je aankondigen nee, nog een keer? Kijk eens in mijn kijken. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, DK. en dat is wel fijn. Jammer, beste vrienden, dat Oranje er niet bij kan zijn. Maar samen zijn we sterk. Samen zijn we groot. Dus alsjeblieft.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 Ik zweer dat wij de finale zonder jullie luster, niet zullen halen, niet zullen halen. Wil jullie iets voor onze rode tijgers doen? Geef ons dan de steun van het paranje is. Zal we zijn we bijna met zo'n dertig miljoen. Ja, ik dacht, uh, oh, Albert, ja, als je deze plaat gaat draaien... dan komen we vast wel een klein beetje in de sfeer. Maar dat wil ik niet. Het wil ik ja. niet. Jorgen Kloes in de lage landen voor de kampioen. Zo dadelijk om drie uur gaat het uh, weer uh, vaststarten, hè? De EK-voetbal, waar wij dus uh, niet bij zijn. Mocht je dat toch niet weten. Nou, ja, die Fransen die weten dat inderdaad niet, hè? Heb je dat van de week op de ja, tv klopt. gezien? Ja, die Al die interviews die zeiden, nou, kwartfinale moet ze Nederlands wel gaan halen. <laughs> nou, dat gaat niet lukken, niet. Nee. Dat gaat even niet door, niet. Nee, zeker, zeker niet. Nou, er is dadelijk weer meer nieuws op de zaterdagmiddag bij CFM. Maar eerst weer lekkere muziek onderweg. We doen net alsof de zon schijnt met Enrique Iglesias.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 De zon vandaag weerschijnt met Enrique Iglesias en Duella El Corazon. Jawel, we schakelen weer over naar de redactiehoek. Daar zit Albert <laughs> Jan. Heb je al wat gevonden? Ja, zie je. Oh, het, is, het is jongen, jongen. Het is altijd wel weer wat. Uh, kun je nog herinneren dat wij uh, twee weken geleden uh, aandacht schonken aan uh, de, het feit dat uh, men kan kiezen op de beste strandpaviljoens uh, 2016? Ja, daar heb je nieuws over. En wel uh, via www.strandverkiezingen.nl kunt u uh, aangeven wat uh, u de mooiste strandtent vindt. Even in het algemeen, de strijd om de beste strandpaviljoen van 2016, die, die zoals ik net meld alweer bezig is. Zoals elk jaar wordt er weer gezocht naar de beste strandpaviljoens overal en in verschillende categorieën en uh, ieder kan op de, zijn stem uitbrengen op nogmaals www.strandverkiezingen.nl En bij de zeemeeuw in Noordwijk worden donderdag 7 juli de winnaars bekendgemaakt. Nou, ik ben zo vrij geweest om even naar de tussenstand te kijken... en dan met name natuurlijk Noord-Holland. Uh, en wat schetst mijn verbazing? 1, 2, 3, 4, 5 strandtenten in Zandvoort uh, doen daar aan mee. Die staan in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... De beste 11 van Noord-Holland. Uh, we vinden op plaats 11 de Boeddha Beach in Zandvoort vinden we daar terug. En op plaats 9 Plazant in Zandvoort. En dan op 6 vinden we Thalassa in Zandvoort. En op 3 vinden we Beach Club 10. En of op 2 moet ik zeggen. En wie vinden we op 1? Aan zee. Aan zee. Verrassend. En dat is gewoon leuk, want het heeft relatief uh, korte nieuwe eigenaren. Ze hebben uh, vorig jaar gestart. En nu dus uh, bij de tussenstand staan ze momenteel aan kop. Wilt u dat ze daar blijven? Of wilt u dat de anderen van uh, de strandtenten aan Zandvoort uh, ook uh, hoger worden, uh, gaan plaatsen... Dan verzoeken wij u uh, uw stem niet verloren te laten gaan en stem op www.strandverkiezingen.nl. Nogmaals, Aan Z 12 voert momenteel de lijst aan van de beste strandtenten in Noord-Holland. Dus ga nu stemmen en we gaan even naar vorige weekend. Joh, wat ging die Max snel over de circuit? De fast car, ja, die had hij bij zich hoor. De Red Bull Racing.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 So I'm a Hier op Zandvoort. Wat was het druk in de trein, zeg? Ongelooflijk. Jorden de pesadina's en Riding on the Train. Nou, zo vlak voor drie uur nog even een kort bericht over het Zandvoort Museum. Het Zandvoort Museum heeft tot 31 augustus een schitterende ruimte in het NS Station Zandvoort als etalage beschikbaar gekregen. Binnenkort wordt in deze etalage promotie gemaakt voor de Amsterdam Beach tentoonstelling die op 18 juni van start gaat. En wordt er gewezen op de tentoonstelling met Formule 1 Grand Prix Zandvoort vanaf 1948, die vanaf 26 augustus op de agenda staat. Zo wordt, eh, zo wordt er een mooie verbinding gemaakt tussen de NS reiziger, het circuitpark Zandvoort en een verwijzing naar strandcentrum en uiteraard het Zandvoort Museum. Oké, okay, tot zometeen na drie uur. As the credits all roll down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 used to have